WPRO Word Met Nora Romanesco Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Anne Bakema en ik. En we hebben ook nog daarnaast drie onderwerpen voor u. In het laatste uur een uitzending vanuit het museum De Gevangenpoort in Den Haag. Onder meer over de moord op de gebroeders De Wit. Daarvoor van vijf tot zes Hans van Mierlo in Tony van Verre ontmoet. Een programma van de VARA. En in dit uur een compilatie van radiomateriaal met Wam Heskes. De koning van het hoorspel, die heer Heskes. Hij overleed 40 jaar geleden op 20 augustus 1973. Hij was daarnaast ook beeldend kunstenaar, speelde bij het toneelgezelschap van Willem Royaert en werkte als illustrator voor onder meer het Algemeen Dagblad. Laten we beginnen met een fragment uit de Klok. Wam Heskes werd namelijk onder meer bekend door zijn vertolking van de rol van freule Rad van Tongen.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 Kan we het misje deze week? Jazeker Pepijn, ik heb deze week 100 gulden gekregen van wam Heskes... ...om op de gewone man te stemmen, in die thuisfrontprijsvraag. Uh, stemt u nou op de gewone man? Nee, want ik heb ook 100 gulden gekregen van Wim Jansen... ...om op twee maal zien te stemmen. Maar dat is toch oneerlijk, vrouw hè? Ja, Pepijn, dat had ik inmiddels ook gemerkt.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 Het Persische volkslied is bij ons een bekend kinderhempje. Wat vertel je me nu van nonsens, Pepijn? Hoe is dat volkslied dan? Ja, naar bed, naar bed, zei Mossadegh. Eerst nog wat olie, zei Harriman. Waar moet ik het halen, zei Abedan? Uit Engeland spaarpot, zei Hussein Fatimi. En wat je niet krijgt, zei Mossadegh, dat neem je niet.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 Die grote wol moest ook maar eens achter zijn ijzeren vitrage vandaan komen. Vind je niet, vrouw? Nou, er is wel kans op, Pepeen. Want het scheen dat grote wol over die veertien punten van Adenauer toch wel wil komen praten. Maar het stikt hem wel. Dus het weer haakt Pepeen. Is dat nog niet eens uit de tuin? Nou, vrouwen, wat dat amputeert, ik heb een nieuwe cactus gekweekt. En hoe heb je die dan wel genoemd, Pepeen? Adenauer, Vralen. Waarom dan wel, Bebel? Hij heeft veertien stekelige punten. Een fragment uit Negenheid de Klok was dat een programma van de KRO. Tien jaar geleden, in 2003, werd diezelfde stekelige Adenauer. door de kijkers van CDF verkozen tot grootste Duitser aller tijden in het programma Onze Besten. Terug naar Wam Heskes. Op de radio was vooral zijn komische creatie Koos Koen erg populair. In het gelijknamige programma vertolkte hij alle rollen. Deze aflevering, een bijdrage van de VARA, is getiteld het Spookkasteel. Hé, hey, dokter Appelga, u hier. Ik heb u nog nooit in een café gezien. Oh, meneer van Delft, oh, dat zal ook uiterst sporadisch het geval kunnen zijn. Nee, ik, uh, ik verwacht iemand hier. Het geldt hier een afspraak, een samenkomst. Nog wel met een meneer uit Dungen die met mij gecorrespondeerd heeft over een hem onbekende vrucht. Ah, juist. En hoe nou komt hij u die vrucht laten zien, veronderstel ik, hè? Om uit uw mond te vernemen wat dat voor een ding is. Zo is het, juist ik. Ik ben zeer geïnteresseerd, want uh, hij spreekt in zijn brief van een vlezige, niet-openspringende vrucht. Een, een vruchtwand van buiten rijk aan kliertjes met vluchtige olie en uh, vruchtvlees door vliezen in vele hokjes uh, verdeeld. We denken dat is een soort kegelbes, een jeneverstruik. Oh, nee, nee, pardon, pardon. U is daar buis, u is daar buis. Nee, nee, zeer zeker niet. De jeneverstruik behoort tot de naaktzadige vruchten, waarbij de vruchtbladeren bij rijpheid vlees op zijn. Nee, nee, nee. Bedoel, de vrucht schijnt mij toch familie te zijn, of althans veel overeenkomsten vertonen met de citroen of de sinaasappel, die overigens als zodanig in ons land niet voorkomen, zoals u weet. Ofschoon ik enige dagen geleden vernam dat in een stadsplantsoen te Amsterdam zich enkele vruchten aan een citroenstruik gevormd hebben. Uh, Zij het dan niet tot volle wasdom? Heel interessant, uh, meneer Appelgaard. U vertelde me dat u iemand uit dungen verwacht. Dat is wel heel toevallig. Ik ga er juist heen. En met, wel met een speciale opdracht. Ach zo. Ja, op het kasteel Bijvoerde schijnt het te spoken. Bijna dagelijks krijgen we op de krant angstwekkende berichten. Ja, u spreekt daarvan spoken. Wilt u daarmee zeggen dat er onverklaarbare dingen plaatsvinden op bijvoerden? Volkomen onverklaarbaar, meneer Appelgaard. Hoe staat u tegenover de bovennatuurlijke dingen in het leven? Nou, ik heb de uitdrukking bovennatuurlijk steeds uiterst zonderling gevonden. Uh, beter lijkt mij die te vervangen door onbegrijpelijk of onverklaarbaar. Omdat het zogenaamde bovennatuurlijk eenmaal verklaard, eenmaal ontleed... Niets blijkt te bevatten dat in strijd is met de algemene natuurwetten. En het is daarom dat ik uitsluitend aan, de, aan het natuurlijke vasthoud... ...en het bestaan van het onnatuurlijke eenvoudig ontken. Voor dat lijkt me een heel logische redenering, meneer Appelgaard. Het is nu maar de vraag of wij een bijvoerder erin zullen slagen... ...een oplossing te vinden voor de zonderlinge dingen die daar geregeld gebeuren. De burgemeester, meester Remmel heet hij, meen ik ja... ...heeft met drie politiemannen een nacht doorgebracht op het kasteel... ...en vonden ze geen verklaring. Uh, meneer van Delft, wat ze ondervonden hebben, dat schijnt zo erg te zijn geweest... ...dat ze een tweede onderzoek aan anderen overlaten. Ja, ja. En dat moeten nog wel vier nuchtere mensen zijn. Oorspronkelijk hebben ze nog gelachen om al die geruchten. Niets hebben ze gevonden en ja, een paar waren helemaal van streek. Het is merkwaardig. Ik hoop dat het onderzoek u niet op een dagelijke wijze zal aangrijpen. Ik zou u er nogmaals op willen wijzen... dat het meest zonderlinge eenmaal verklaart niet meer zonderling is. Inderdaad, meneer Rafferga. Als mijn zenuwgestel nu maar krachtig genoeg is om een en ander te doorstaan... Nou, ik zal mijn zenuwen zo mogelijk thuis laten, meneer Van Delft. En uh, vooral mijn hersens meenemen bij dit experiment. Die raad uh, zult u begrijpen, bedoel ik meer als grapje. Ja. Uh, gaat u alleen of krijgt u geleden? Ja, ik krijg iemand mee, Bobby Onebrein. Ja, oh, zo, in uren van gevaar of vermeend gevaar... is het aangenaam te weten dat men niet alleen is. En is, uh, genoemde heer, een, een rustige natuur? Want te veel temperament lijkt me bij dergelijke experimenten niet uh, verkieselijk. Bobby Onebrein, oh ja, uiterst kalm, ik veronderstel, zenuwloos. Een beste kerel overigens, niet al te veel heftend. Een die bij eventueel verschijnen van een spook zich onmiddellijk beleefd zou voorstellen. Nee, nee, daar nee. heb ik al een prettige compagnon aan. Oh, daar is de juist. Zo. Me voilà. Meneer, mag ik mij even voorstellen? Bobby Ohnebrein, gefortuneerd werkloze. Bok voor Appelga. Je bent mooi op tijd, Bobby. Nou, ik brand van verlangen, zeg, om naar Bijveren te gaan. Gaat u ook mee op de spokenjacht, dokter Appelga? Nee, nee, pardon. Nee, ik uh, beweeg mij op een heel ander terrein, meneer Onebrein. Maar ik ben toch uiterst benieuwd naar de afloop van uw onderzoek. Ik hoop dat u mij de resultaten niet zult onthouden. Dokter Appelga? Uh, ja, dat ben ik. Daar is de meneer voor u. Hij, hij zit aan de leestafel, zie u? Daar, met dat, ja, met dat kale hoofd en die uilenbril. Oh, juist. Ja, ik zie hem. Uh, juist, ik, ik kom. Uh, heren... Ik neem met uw goedvinden afscheid. Ik wens u een voorspoedige tocht... ...en tevens veel succes bij uw expeditie. Ik dank u, meneer Appelgaard. de Appelgaard. Nou, ik ben klaar. Waar wachten we nou nog op? Laten we nou ook maar opstappen, hè? Nee, nee, nee, je Van de Bonk gaat mee. Wat zeg je? Dat vreselijke mens? Hoe kun je me dat nou aandoen, hè, dat had ik moeten weten. Wat een gezelschap. Dat gekrijs aan de lopende band. Nou, ik ben je wel dankbaar, hoor. Draaf nou niet zo door, Bobby. Juffer de Bonk gaat alleen maar mee naar Dungen. Wat dacht je nou dat ik er mee nam naar het kasteel? Ha. Nou, dat is erg genoeg, hoor. Wat moet ze in Dungen doen? Dat mens verstoort alleen al met er zijn, mijn bestaan. Nou, je overdrijft. Je moet niet zo egoïst zijn, hè. Dat heb je er juist. Oh, zalig, daar is ze, daar is mijn defje. mijn Dulcinea. Wow. Bobby, probeer je te beheersen. Zo, je van de Bank, is u daar? Ja, daar was ik. Over mijn tijd, hè? Ja, mijn arkels vingen op, hè? Erik van Huisken, nou, nou. Dan valt er nog een hele bergwerk te verzetten, hoor. Nou, nou. De hele familie in nood, moeder een halve dag van huis. Ja. Moeder, waar dit? Moeder, waar lijkt dat? Moeder, waar binnen de bonnet? Ja, zo gaat het maar door. Uh, gaat juf voor de bank mee in de wagen? Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat heb ik goed begrepen. Wat is u bij? Hé, Als u maar liever niet mij wil hebben, dan zeg je het maar, hoor. Wat zeg je maar daar? Want daar moet je mij te doen hebben. Integendeel, integendeel. Het is voor mij een feest met u samen eventueel een sensatie uh, door te maken. Heeft u een sterk hart, ja? U weet, uh, we bezoeken een spookslot, hè? Ja, zeker. Een spookslot. Maar niet gezien. Ik ben nog geweest, hoor. Over geen duizend gulden. Een spookslot, nee. Ik ben op de dode dood niet bang, maar... Hè. ...ik hou niet van konkele foesies, hoor. Ik moet zien wat ik voor me heb. Nou, u kunt nog altijd thuis blijven, hoor. Het lijkt me trouwens voor u helemaal geen aanbevelenswaardige tocht, hè? Als ik u was, juf, voor de bank, hè? dan zou ik... Ja, ik heb je vies door, vader. Je wilt me niet mee hebben, hè. Het zal niet gaan. Ik ga wel mee. Oh, wat moet u dan in Dengen doen? Daar is toch helemaal niks te beleven? Als je dan weten wil, ik ga mijn schoonzuster helpen. Die heeft griep. En er is niks gedaan met acht kinderen, voel je wel? Zodoende. En dan mag ik meerijden met mijn heer van Delft... en dat spoort mijn een spoorkaartje. hé. Oh, ja, yes. Nou is me de zaak duidelijk. Oh, gelukkig maar. Zal tijd worden. U hebt het buskruid zeker ook niet uitgevonden, hè? Gelukkig niet. Dat zou me enorm bezwaar. Zo, zijn jullie reisvaardig? Ik heb al afgerekend. Nou moe, ik heb niks gehad. Nou, ik tracteer u een dunge. Laat die fijn zijn. Gaat u maar achterin zitten voor de bonk? Geef me de ruimte. Zo, Bobby, neem plaats. Heb je je revolver? Wat moet je zeggen, revolver? Ben je gek zeg, wat moet ik daarmee? mee? Ja, ben je soms bang dat een spook je die afneemt? Nee, nee, maar dat is verboden wapen. Ik houd me aan de regels hoor, ik heb een pistooltje bij me waar de luid gas mee aan steken, weet zo'n spook veel. Maar eh, vertel er eens, mag een ieder zomer in het kasteel komen? Nee, we rempel niet, voor de wonk, ik heb een schriftelijke toestemming van de burgemeester van Dungen. Krijgen we er nou nog een vent mee? Oh, in geen geval, dat heb ik afgesproken, niemand mee. Oh, nee, nee, nee, nee, in geen geval een gids. Wij zullen samen de zaak onderzoeken, Bobby. Oh, ik vind alles best. Dat slot van rekening weten de lui waar we zijn. Ons kan niks passeren. Nou, het zal mijn benieuwen of ik jullie nog terug zal zien. Niet zo somber, voor de Bonk. En zonder spook komen we niet terug. Nou, ik blijf het griezelig vinden, hoor. Hier moet het zijn. Ja, we zijn er. Hier moet ik de sleutel halen. Sint Hubertus, nou is geen eerste-klas-hotel hoor. Het lijkt me nogal een vervallen beweging. Dus hier is de sleutelbewaarder van het Spookkasteel. Lekker weertje, we treffen het wel. Nou, gisteren liepen met de klappertanden. Vanmorgen lijkt het wel lente en oud bed weer, hè. Nou, schiet op, boe, ik word reik. Nat in de beest weer. Oh, hier is de ingang. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Is u de baas hier? Ja, meneer. Uh, waarmee uh, kan ik u van dienst zijn? Wilde u vannacht hier logeren? Ja, hebt u nog kamers voor vannacht? We, we mogen na tien uur niet meer rijden, hè? Nou, ik heb nog twee kamers vrij. Oh, dat is ook voldoende. Deze dame slaapt hier niet, maar uh, nu eerst wat anders. Wij zijn hier gekomen om het kasteel te bezoeken. Hier is de toestemming van de burgemeester. Oh, juist, ja. Oh, uh, u is van de krant. Nou, als de heren even willen wachten, dan, uh, dan geef ik iemand mee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. We willen niemand mee hebben. We willen samen de zaak onderzoeken. Wat, wat, wilt, wat zegt u? Wilt u, wilt u alleen? Nou, nou, ik moet zeggen. Het ontbreekt de heren niet aan moed. Hoor. Weet u wel hoe erg het de laatste tijd op het kasteel gesteld is? Jongen, gaat, gaat de dame ook mee? Nee, de dame blijft thuis. Alma mijn leven geen kiekelakie. De, de politie heeft geconstateerd... dat er in het hele slot geen levend wezen kan zijn. En toch horen ze de verschrikkelijkste geluiden, meneer. En die vreemde lichtschijnsels voor de torenkamers. Ja, dat heb ik vernomen, ja. Geeft u ons dan nou maar de sleutel mee, dan gaan we de tafel op. U wacht eens dus hier op ons voor de bank, dan uh, brengen we u naar afloop naar uw schoonzuster, hè? Drink er maar vast wat op de goede afloop. Meneer Onebrein tracteert u, hè? Bobby? Ja, pas op, die valt dood op een nibbeltje. Pardon, pardon. Dat is, dat is een misrekening in zaken, mijn karakter. U kunt alles consumeren wat op het buffet geëxposeerd staat. Nou, dat zeg je niet aan een dove, vader. <lacht> Geef u mannen maar, maar een boeren, jongens, dat is lekker met de kou. Zeg, Bo, is die weg erheen uh, te bereiden? Het is wel vlakbij, maar met dat noodweer, prefereer ik de wagen, hoor. Uh, hier is uh, de sleutel, meneer. Oh, kijk daar is Wat een knaap. Als je die in je zak draagt, nou, nou, nou, dan loop je mank. Bobby, ga je mee? Dag je voor de bonk, tot straks. Ja, sterkte, en blijf niet te lang weg, want mijn schouwzuster rekent op me. Tot uw dienst, en u kunt op ons rekenen. Allons, au revoir. Dus niet staken. Afwachten, Bobby. Zo, we zijn er. We zien een flinke modderpoel. Maar de brug is neergelaten. We kunnen op de binnenplaats keren. Suggestie zeg, dat dat suggestie absoluut nee. vergis ik me niet. Oh, maar daar, daar moet ik het mijne van hebben. Dat komt van boven. Vooruit naar boven. Is er iemand? Hallo? Niemand. Niks. En hier komt het geluid vandaan. Ik ben toch niet gek? Is daar iemand? Inderdaad, hier, hier is het hout bedekt met doek. Ja, in dezelfde kleur geschilderd. Wacht eens, dat moet hier vandaan komen. Jawel, even de zaak lossnijden. Ik ben zo vrij. Ik kan zelf het spook laten praten en zwijgen. Alles naar believen. Geweldig. Kijk eens hier. Wat zeg je me daarvan, Bobby? Het is niet te geloven. Een spookvinger in je de breken. Dat is het minste. Dat wordt bediend door die fans van Sint-Jugend. Handel of niet? Dat je ja, meent Maar waarom in de te staan? Sjonge kerel, ik, ik had het niet eens dadelijk beleefd. Laat ik je vertellen dat ik me niet helemaal ongemakkelijk voelde. Nou, in dat fonds. Menselijk zeg. Ik ben je ook niet. Ik ben met je meegegaan om een minderwaardigheidscomplex kwijt te raken. Maar nog, ach, ik weet nou wat ik in die gevallen waar ben hoor. 0,9. Nou zeg ik. Ik twijfelde ook aan mezelf. Stel je voor die krankzinnige geluiden zonder een sterveling te zien. Dan moet je horen, ik zal de stekker er nog eens in doen. Zo, luister maar. Nou, oh, ik hoor een zacht geruis. Ja, ja, maar wacht maar, hè. Alsjeblieft. Oh, dat is weinig esthetisch. Wat moet ik voorstellen, zeggen? Morgen op we alleen wonen... Oh, een vrijstaam, iets dergelijks, hè. <laughs> iets meer. Nou, ik kan het even voorstellen dat je niet wist hoe je het doen. Nou, kom, op, maar we gaan terug. Wat gaan we er nou doen? wel nou, vertellen want de baas van sint u is dat we de zaak hebben. Ja, hoe meer je dat die raak op dit zijn? Omdat hij Het is gelukkig goed weer geworden, zeg. Natuurlijk, Bobby, noodweer. Dat hoort alleen bij echte spoken. Maar het spook van Sint Hubertus heeft twee leidingen onder de grond gemaakt van ongeveer een kilometer lang. Hè. Verder ligt het kasteel niet weg. En s'avonds bedient het spook rustig vanuit zijn hotel de apparaten met een grammofoonplaatje. Nou, oh, we zijn er. Nou zou je me zien kijken, Bobby. daar zijn de heren. U is terug. Vertel u eens hoe u is het bevallen? Nou, het is prachtig geweest hoor. We hebben genoten. Ja, het was gewoon de moeite waard. Het spook had vanavond zijn booswaar. Was enorm opdreef hoor. Ja, totdat ik het stekkertje wegnam. Wat zegt u? Het stekkertje? Welk stekkertje? Hoe, hoe, hoe bedoelt u? Ach, kom, komt u even hier, heren. Wat zegt u daar? Het stekkertje? Doet u mij een plezier hier, heren. Dat gaat de anderen niks aan. Ja meneer, we hebben de zaak door. Maar we hebben toch respect voor uw vinding. Wat zegt u? Ja, wacht, ja. Wat zal ik nog ontkennen meneer? De zaak ging zo achteruit, met sprongen. Elk jaar minder gasten. Eerst door de omlegging van de grote weg... en toen de tijdsomstandigheden. Ja, en toen heb ik er dit op verzonnen. En met succes. Ja meneer, het heeft geholpen. De laatste maanden zitten we daar genoeg altijd vol. En dat was nodig, hoor, want we stonden er financieel uh, ellendig voor. Ja, nou... Nou heb ik één dringend verzoek, heren. En dat is, zegt u het maar. Ik begrijp het al. We willen de heren zwijgen en me niet verraaien. Want anders loop ik vast. Ja, maar onze waarheidsliefde meneer, hoe denkt u daar eigenlijk over? Wij houden niet van bedrog, hè? Meneer is journalist. Ach, meneer, de wereld wil bedrogen zijn. Ja, akkoord, akkoord, maar ik niet. Ik al op wenst. Ach, meneer, ik, ik, ik, ik laat u een paar weken hier logeren. De mooiste kamers, het, het, het beste eten en drinken. Willen we dat afspreken? Zonder bon? Ja, de heren, mogen, de heren mogen vrouw en kinderen meebrengen. Als de, als de heren dan maar willen zwijgen. Het ging nou net een beetje goed. Hè? Nou, Bobby, wat zeg jij daarvan? Nou, wat mij betreft. Ik beloof te zwijgen, hoor. Ik zal geen mond open doen... ...onder voorwaarde dat ik geen dag in dat gehucht hier hoef te blijven. Ik heb de waarheid vanzelfsprekend lief. Ik wens ook allerminste ondergang van Sint Hubertus. Maar hier, hier zou ik geen 24 uur kunnen ademhalen. Nou, afgesproken, Bobby. Zo denk ik er ook over. Meneer Verver, u kunt op ons rekenen. Het blijft dus ons. Wij zwijgen als het graf. We hebben ons veel te goed geamuseerd. Nou, oh, dat, uh, dat is mooi van de heren... En uh, dan maar uh, hartelijk bedankt, hè. Als ik wat voor u doen kan, uh, graag hier. Uh, wat zullen de heren gebruiken? Ah, daar is, daar is de dame ook. Ja, daar is de dame. Zeg, hoe zit het? Waar blijven jullie? Ik dacht heus dat er wat gebeurd was. Of jullie nooit komen. Nou, hebben jullie nog spoken gezien of gehoord? hè? Juffrouw de Bonk, ik verzeker u... dat ik van nu af aan nooit meer zal spotten met dingen die ik niet begrijp... Het is een goede les voor ons geweest. Ja, we zijn uiterst dankbaar dat we hier weer heelheids uh, aangeland zijn. Van de bank. Au, oh, daar staan ze de heren opscheppers. Kijk daar eens. Ze zien er nog bleek onder lijn neus. Wat een helden achter het hek. De hufters, daar moet je mee te doen hebben. <lacht> Ja. Koos Koen, starring Van Heskes, helemaal in zijn eentje. De hoorspelkoning, zoals die ook wel bekend staat. Dit uh, was een bijdrage van de VARA, getiteld het Spookkasteel. Wam Heskes werd geboren in 1891 en overleed op 20 augustus 1973. Reden voor VPRO's woord om er hier op Radio 1 aandacht aan te besteden. In het nu volgende fragment van de Avro uit 1964... verzorgt Wam Heskes een voordracht... geschreven door de Israëlische auteur Ephraim Kishon. Ik wou graag iets vertellen over de grote heerser over leven en dood in Israël, de vakman. Zijne koninklijke hoogheid is slotenmaker, de timmerman of de loodgieter. Alleen op de Messias wordt hier met evenveel smart gewacht. Maar de Messias komt tenminste de enige tijd. 7 april. Vandaag is onze tafel bezweken onder de last van een feestdiner. Het liet mijn vrouw koud, aangezien ze het gammele meubelstuk toch al had kwijtgewild. Ik zaakte het in stukken en stookte er een vuurtje van. Mijn vrouw zegt dat je in Jaffa rechtstreeks van de fabrikant... de mooiste tafels kunt kopen. Goedkoper, vlugger. Morgen gaan we naar Jaffa. 8 april. Wij hebben een orde geplaatst bij de timmerman Jozef Neandertal... die ons betrouwbaarder toescheen dan al zijn concurrenten. Hij zat tot over zijn oren in het werk, zag de enorme planken over hun volle lengte door, bezat een brede borst, die ten dele was bedekt met een schoon hemd, en was omringd met gigantische brullende machines. Hij vroeg 360 pond voor die tafel, waarvan de helft vooruit moest worden betaald. Mijn vrouw probeerde nog af te dingen, maar hij maakte daar meteen een eind aan. Mevrouw, zei Jozef Neandertaal, haar strak in de ogen kijken. "Neandertaal levert vakwerk af. Dat is mijn prijs en geen cent minder. Nou, hij maakte een uitstekende indruk op ons. Dat is de taal voor een eerlijk man, fluisterde mijn vrouw. Ik vroeg wanneer de tafel klaar zou zijn. Neandertaal haalde een klein notitieboekje uit zijn zak. Maandagmiddag zou het worden. Nadat mijn vrouw onder meer had aangevoerd dat we staande moesten eten, ik consulteerde Neanderthal zijn compagnon. Hij maakte er zondagavond van, maar dat was ook de kortste termijn. We moesten wel de expeditiekosten betalen. Ik betaalde de helft vooruit en we gingen heen. Neanderthal schudde ons warm de hand en keek wederom diep in onze ogen, alsof hij wilde zeggen: laat alles maar aan mij over. 14 april. Gisteren hebben we de hele avond op de tafel gewacht. Hij is niet gekomen. Vanmorgen heb ik Neandertaal gebeld. Zijn compagnon zei dat Neandertaal niet thuis was en dat hij, de compagnon, niets van die tafel afwist. Zodra Neandertaal terugkwam, zou hij ons bellen. Hij heeft niet gebeld. Dat is vreemd allemaal. We eten, zo moet ik tot mijn schande bekennen, op het karpet. 15 april. Ik ben naar Jaffa gereden om die neandertal leven achter de broek te zitten. Hij zat tot over zijn oren in het werk. Onder zijn krachtige handen spoot een cirkelzaag fonteinen van zaagsel. Ik moest me voorstellen, want hij kende me niet meer. Hij zei dat er een kink in de kabel was gekomen. Zijn knecht was opgeroepen voor de reservedienst. Hij zegde toe dat de tafel twee dagen later om vier uur zou worden afgeleverd. Nou, ik wist hier nog een half uurtje af te knabbelen. Half vier dus. Ik had er zelfs drie uur van willen maken, maar dat kon Neandertal niet redden. Op Neandertal kun je de klok gelijk zetten, zei hij. Hij doet nooit, hij doet nooit beloften die hij niet kan nakomen. 17 april. Niets. Ik heb weer gebeld. Zijn compagnon zei ons dat Neanderthal zich in zijn linkerhand had gesneden zodat de tafel pas de volgende dag klaar kon zijn. Nou ja, op één dag moet je niet kijken. 18 april. Hij is niet gekomen. Mijn vrouw zegt dat ze het van tevoren had geweten. Ze had altijd al gezegd dat die boef een onbetrouwbaar uiterlijk had. Zij belde met Jaffa. Neanderthal nam persoonlijk op. Hij sprak troostende woorden. Er waren spanningen opgetreden in het hout. Maar hij had het onder de pers gelegd. En nu was die tafel praktisch klaar. Mijn vrouw wilde weten hoe hij was geworden. De poten moeten er nog aan, zei janertaal. Over drie dagen kan hij worden afgeleverd. Het politouren kost nou eenmaal twee dagen. Goed, we eten op de grond. In de kleermakers zit. Het is niet zo erg. Je moet er even aan wennen. 21 april. De compagnon heeft ons beweging opgebeld. De politoerder had de bof gekregen. Mijn vrouw kreeg een aanval van hysterie. Mevrouw zei de compagnon: We kunnen die tafel natuurlijk wel even afraffelen. Maar we willen u eerste klas vakwerk afleveren. Morgen om twee uur heeft u hem. En dan drinken we het allemaal af met een glaasje bier. Nou, 22 april. Er is niets gebracht. Ik heb opgebeld. Neandertaal kwam aan de telefoon. Hij wist van niets maar beloofde ons dat zijn compagnon nog zou opbellen. 23 april. Ik heb de bus naar Jaffa genomen. Nee, taal zat over zijn oren in het werk. Toen hij me in het oog kreeg, begon hij meteen te schreeuwen... dat ik eens moet ophouden met dat gezamenlijk en, en dat hij niet kon werken onder een dergelijke druk. De tafel is in de maak, deelde hij me op een rustiger toon mee. En hij voerde me naar de voorraadschuur waar hij me de planken toonde, speciaal hout... IJzersterk. Eh, wanneer? Eh, eind volgende week. Op, nou, op zondag om tien uur s morgens zou je me opbellen. Dan had ik toch niks te zeggen, wel? Vijf mei. Vanmorgen zei mijn vrouw tegen me... Die tafel is niet klaar. Ik heb juist zo'n gevoel dat die wel klaar is, zei ik nog. Je zult zien, zijn zaag breekt, voorspelde ze. Smiddags heb ik opgebeld. Ik kreeg Neandertal aan het lijn. Ze waren nog steeds bezig met die tafel. Er waren wat moeilijkheden met het Formica-blad. Ze wilden ons geen tweederangs materiaal geven. Mijn vrouw had dus tenslotte toch ongelijk gehad. Zijn zaag was heel. Het zat hem in de Formica. Nieuwe afleveringsdatum. Eind volgende week. 12 mei. Hij is niet gekomen... Mijn vrouw schat dat het nog een maand zal duren. Ik houd op de hoogste veertien dagen. Opgebeld. Compagnon aan de lijn. Neandertal was al twee dagen weg. Er was iets aan de hand met de invoerrechten. Maar als hij het zich goed herinnerde... had Neandertal gezegd dat die tafel over drie weken klaar zou zijn. Of uh, iets in die geest. Het had geen nut nog te bellen. Op de vroege ochtend van de 3 juni... zou de bestelauto met de tafel voor de deur staan. Jij zei een maand en ik veertien dagen, hield ik mijn vrouw voor. Het wordt drie weken, het is dus remise. We eten tegenwoordig in de Romeinse stijl, we liggen aan. Het gaat best. 3 juni, niets. Opgebeld, geen antwoord. Mijn vrouw, midden augustus, ik eind juli. Na Jaffa gegaan. Bij de bushalte reed een taxi voor. De bestuurder stak zijn hoofd uit het raampje en brulde... Neandertal, passagiers voor Neandertal. Met z'n drieën stapten we in. Een van mijn medepassagiers leverde al zes maanden een titanengevecht om een voetenbankje. De tweede, een natuurkundeleraar, was nog pas twee maanden aan de gang. We sloten ter plaatse vriendschap. Alleen de compagnon was aanwezig. Alles zou in orde komen, beloofde hij... En hij fluisterde me nog stiekem toe dat Neandertal zich vooral in gunstige zin had uitgelaten over mijn geval. Eind juli, dat was zeker. Ik loerde even in de voorraadschuur. De ijzersterke planken waren weg. Op de terugweg onderwierpen we de persoon van Neandertal aan een uitgebreide analyse. Waar was hij eigenlijk altijd mee bezig? Wat was de oorzaak van zijn gedragspatroon? Hij moest er tenslotte zelf toch ook kapot aan gaan. Hij maakte de indruk van een opgejaagd dier. We spraken af elkaar de volgende week wederom te ontmoeten bij de halte Neandertal. Weer wat nieuws. Mijn vrouw ontkent te hebben gegokt op eind augustus. Goed heb ik woedend vastgesteld. Van nu af aan zetten we alles op papier. 30 juli. Ik zet vijf pond op het loofhuttenfeest. Mijn vrouw werd op het eind van het Gregoriaanse jaar. Verwacht excuus voor het uitstel, Neandertal krijgt een zoon. Ik, kortsluiting. We hebben de weddenschap zwart op wit gezet. Inmiddels heeft zich nog een Neandertaler bij ons groepje busreizigers gevoegd. Een grijze rechtsgeleerde van de Hoge Raad. Een kast, twee jaar. Het konvooi zette koers naar Jaffa. Neandertal zat... Tot over zijn oren in het werk. Hij schreeuwde dat hij ons niet stuk voor stuk te woord kon staan. Ik werd benoemd tot woordvoerder. De beloofde, dit keer plechtig, dat hij eind november zou afleveren. Mijn tafel misschien zelfs wat vroeger, rond J Joods nieuwjaar. Waarom moet het zo lang duren? Hij, hij kreeg er vast een dochter bij. Tijdens de terugreis vertelde ik mijn lotgenoten het een en ander over die weddenschap met mijn vrouw. De leraar stelde voor onderling ook een poeltje te gaan vorven. Aan de Mazenstraat woonde een geïnteresseerde drukker, Fautui... die de invulformulieren kon drukken. Wij kwamen overeen een besloten club te stichten. 21 augustus. Dit keer vond de bijeenkomst plaats te Mijnenhuizen. 31 deelnemers. De rechtsgeleerde legde de laatste hand aan de statuten van de Neandertalklub. Senioren moesten tenminste zes maanden op hun naam hebben gebracht. De andere klanten konden slechts als junioren worden toegelaten. We controleerden de vragen op het formulier nog even. A. Toegezegde afleveringsdatum. B. Excuus. C. Verwachte afleveringsdatum, dag, maand, jaar. Voorts besloten we een olieverfportret te bestellen van Jozef Neanderthal. Tot over zijn oren in het werk de toeschouwers strak in de ogen ziende. De clubleden zijn bijzonder welwillende mensen. Allemaal, zonder uitzondering. We vormen één grote familie. Je kunt bij ons van de vloer eten. Dat doen we dan ook. 2 januari. Vandaag was ik aan de beurt om Neanderthal op te bellen. Hij maakte zijn excuus voor de vertraging. Hij had voor de rechtbank moeten verschijnen. Dat had hem nogal wat tijd gekost. Hij haalde een klein notitieboekje uit zijn zak, keek erin... en zei dat hij de volgende middag aan mijn tafel zou beginnen. Thuis vulden we de formulieren in. Mijn vrouw 1 juni, ik 7 januari van het volgend jaar. 1 februari. Feestelijke bijeenkomst van de club. Het ledental groeit met sprongen. 104 personen nemen al deel aan de neanderpoel. Een schoonheidsspecialiste zette 50 pond op haar ladekast 15 januari. Griep met niercomplicaties. 7 juli. En won 500 pond omdat de twee eerste prognoses juist bleken te zijn. Toegezegde afleveringsdatum en excuus. De bijeenkomst was geopend met kamermuziek uitgevoerd door ons huiskwartet, drie stoelen en één jaloezie. Daarna hield een hoogleraar in het kader van onze culturele programma... een lezing over het onderwerp de tafel, een overbodig meubelstuk. Hij stelde zich ten doel te bewijzen dat een neandertaler... in gehurkte positie van de grond had gegeten en dat dit zeer gezond was... Na het feestmaal maakten we in drie bussen een massale pelgrimstocht naar Jaffa. Neandertal zat over zijn oren in het werk. Hij beloofde dat alles de volgende week vrijdag om twee uur smiddags klaar zou zijn. Het was een kwestie van overmacht. Er had zich in de familie een sterfgeval voorgedaan. 4 september. Ons uitvoerende comité heeft vandaag besloten een ziekenfonds van cliënten van Jodef Neandertaal in het leven te roepen. Voorts werd besloten tot de uitgave van een eigen maandblad getiteld Eeuwigheid. Dat voorlichting zou verstrekken over actuele kwesties als daar zijn de nieuwste machines in Neandertaals werkplaats. Het aantal knechten dat moet opkomen voor de reservedienst. De uitslagen van de pool, bustochten door oud Jaffa onder deskundige leiding, de nieuwste ontwikkelingen van het Timmermansambacht, etc. Cetera, et cetera. De lichaamsconditie van onze basketbalploeg wordt steeds beter. We overwegen een kapitaaltje te vormen voor de bouw van een clubhuis. Aan het einde van de bijeenkomst zochten we overeenkomstig de statuten telefonisch contact met Jaffa. De compagnon zegde toe de boel te verzenden. Mijn vrouw zette 300 pond op 17 augustus over drie jaar. 10 januari. Er is iets onverklaarbaars gebeurd. Vanochtend is Jozef Neandertaal plotseling op onze stoep verschenen. Hij sleepte een of andere tafel naar binnen. We vroegen ons af wat de bedoeling was... en Neandertal bracht in ons herinnering... dat wij dit meubelstuk bij hem hadden besteld. Hier was het nu. Hij was duidelijk stapelgek geworden. In zijn ogen brandde een waanzinnige hartstocht. Neandertal belooft, Neandertal levert, zei hij. Wilt u even afrekenen met de kruier? Het is een verschrikkelijke slag. Dagclub. Dagfeestbijeenkomsten, bustochten en pools, Alles weg. En wat het ergste is, wij weten niet wat we met die tafel moeten beginnen. In zittende positie krijgen we namelijk geen hap meer door onze keel. Mijn vrouw stelt voor tijdens de maaltijden onder de tafel te gaan liggen. Wam Heskes in een voordracht, geschreven door de op 23 augustus... Ja, welk jaar staat hier niet bij? Dat is onhandig. Maar wel op 23 augustus geboren, Israëlische schrijver van Hongaarse afkomst, Efraim Kishon. Hij is er niet meer, maar deze Kishon heeft wel een heel mooi oeuvre nagelaten. Dat geldt natuurlijk ook voor Wam Heskes, waarover het in dit uur gaat. En daar keken in 1971 bij zijn 80ste verjaardag hij zelf en Herman Emmink op terug. Wam Heskes is uh, donderdag 80 jaar geworden. En eh, ter gelegenheid kunnen we wel zeggen zo ongeveer van die verjaardag... is er in Zeist, in het Nassau-huis, een tentoonstelling ingericht... waarin al zijn werken en alle bezigheden... waar hij zich in de loop der jaren mee heeft bezig gehouden, eh, tentoongesteld worden. Naast ons, hier op een gezellige bank in het Nassau-huis... zit Wam Heskes eh, met een glas sherry in de rechterhand... ten teken dat hij een eh, goede gezondheid geniet... Uh, een trouwe verzorgster, de zuster, aan de rechterkant... met uh, iets van een frisdrank. En dan verder wat goede vrienden rondom hem heen. Uh, meneer Heskes, als u nou zo die uh, tentoonstelling hebt rondgekeken... met eigen werken, wat gaat er dan zo'n klein beetje in u om? Uh, vond u het een plezierige ondervinding toen u dit allemaal zag? In hoge mate? Ja. Waar was u nou het meeste doorgetroffen toen u binnenkwam? Door jullie levende levendige mensen. Ja. Maar toen u al die herinneringen voor u zag... uw boek, uh, ik zag hoorspelen liggen... grammofoonplaten, vooral de tekeningen... Uh, de toneelkostuums, de, de pruiken... de, de gezichten... Uh... Het gebrek aan leugens. <lacht> <lacht> ja. En nou staat er hier in de bar... waar we op het ogenblik even een drankje zitten te drinken... Ja. Jeugd is geen leeftijd, het is een gevoel. Nou bent u tachtig jaar. Hoe voelt u zich op deze leeftijd? Belabberd. Ja, echt? Heeft u daar nog iets aan toe te voegen? De hartelijkheid waarmee ik door vrienden... die zich in die omstandigheden... je ontvangen. Ja. Dat niet tegenstaande die... pijnlijkheid eigenlijk. Die zit in het feit dat iemand de moed heeft 80 jaar te worden. In het openbaar met andere vrienden. moet voldoende zijn om meeleid te hebben met die man. Nou, u ziet er niet uit om meeleid te hebben. Dat mag ik toch wel eerlijk zeggen. U ziet er met een opgewekte kleur uit. En nog steeds staat glas in de hand. Mijn hele hartelijke dank voor deze woorden. Ja. Die ongetwijfeld gem gemeend zijn. Jazeker, want anders zou ik ze niet zeggen. Dat is waar. Ja. Zo heb ik u leren kennen in de buitengewoon korte tijd... die ik uh, met u kennis gemaakt heb. Proost. Proost. Meneer Heskes, neem even een slok. Neemt u even een slok. Ja? Ik heb nog steeds dat frisdrankje... Um, als wij de naam van Wam Heskes noemen... dan denken we altijd, vooral in die radioperiode... aan Koos Koen, aan uh, de gewone man... aan de vele series uh, Negenheid de Klok. Uh, u heeft daar veel in samengewerkt met bekende Nederlandse artiesten. Ik denk onder andere aan Jan de Cler. Inderdaad. Uh, wat vond u nou het prettige zelf... om uh, als radioacteur hoorspeler op te treden? Wat vond u daar het meest aantrekkelijke van? De uitbeelding van andere mensen. Om in de huid te kruipen van iemand anders? Juist. Ja. Uh, die gewone man, uh, zegt er het zijne van... Uh, elke avond dat het werd uitgezonden... zaten er een groot aantal luisteraars naar u te luisteren. Uh, de reacties daarop, uh, deden die u goed? Buitengewoon veel goed. Want als radioprogramma heeft het erg lang gelopen. Hè? Inderdaad. Ja. De teksten werden geschreven onder andere door Toon Rammelt in de tijd? Ja, Toon Rammelt, de lang medewerker van de KRO geweest. Ja. En u heeft zelf uh, naast die... Een tekenaar, uh, pardon, ja? be bekend tekenaar ja. van de KRO. Uh, als we het over tekenen hebben, we dwalen van het een naar het andere... graag in zo'n gesprek als dit. Uh, u heeft zichzelf ook op het terrein van de tekenkunst bezig. gehouden. gewoon veel, mag ik wel zeggen. want daar waar, Ik was uh, op drie academies in... in uh, In Den Haag. In de Rotterdam. En nog één dan. Ja. ja. De, en drie academici. Goed, twee hebben we er in ieder geval gehad. Die derde die komt dan misschien ja. later nog wel eens. Uh, u heeft ook illustraties verzocht, uh, ver, verzorgd voor ja. onder andere de aanvoerboden. Juist. Ja. En... Uh, als we aan de AVRO denken, dan denken we toch weer even aan die coescoen kozerie Kooskoen-kozerie, Eén van die figuren was geloof ik Bobby Onebrein. Hè? Inderdaad, één van de figuren, van de, van de vele figuren. En uh, die juffer de Bonk, zit die nog in u of niet? Die zit nog in me. Ik heb moeite gehad om dat te vermoorden. <lacht> Want... <lacht> er was een lang leven beschoren, hè? Dat bedoel ik. <lacht> Ze, ze, zij had buitengewoon weer succes bij de Nederlandse volken. Dus Wam Heskes? Dus van Heskes. Ja. En dat gunde ik het niet, blijkbaar. Waarom eigenlijk niet? Had het een bepaalde reden? Vond u het verschrikkelijk om die, die vrouw uit te beelden? Ik vond haar plat. Ja. Ik vond haar ongemaneerd. Ik vond haar zonder manieren, ja. Maar u had het toch zelf uitgezocht? G ja, zelfs geschapen. Ja. Dat vind ik wel de grootste, de grootste fout die ik heb gemaakt. <lacht> dat je zo iemand nog schept ook. Ja. ja, dat was dan de scheppende kracht van Wam Heskes... Uh, Bijvoorbeeld. waardoor je toch kon zeggen dat hij het publiek wist te pakken. Dat bedoel ik. Ja. Pakken moest ik, blijkbaar. Op welke manier dan ook, meneer Heskes. Inderdaad. Uh, ik wil toch nog even terugkomen naar uh, juffrouw de Bonk. Hm. Zou ik het nu even willen hebben, als het u niet te veel vermoeit hoor. Ach, vermoeid doet me niets. Het is handstellerij als ik zeg het. dat is, is vermoeien. Ja, maar goed, uh, leeftijd, 80 jaar. Ja! Ah! <laughs> 80 jaar, je moet er toch even rekening mee houden. Ja. Maar ik wil toch nog even terugkomen op die gewone man. En uh, op Negenheid de Klok. Want dat is bij de luisteraars natuurlijk wel even een punt van herinnering. Inderdaad. Uh, uh, was u ook niet uh, een van Chris Kras en Kruimeltje? Ja. Ik Wat was, was u kras? Chris. Chris. Ik was Chris. Chris. Ja. En, en, de uh, andere die vulde aan de Andrax, An, Alexander Pola ja? en... Jan de Kleren? Kler. Ja, ja, ja. En uh, die, die, die, uh, die bekende kreet van Is er nog nieuws uit de tuin? Dat was de, de, de, de jongvrouw... Uh, uh, ja, hoe heette ze? Uh, jongvrouw. Even hulp van buitenaf. Vreule? De vrouwen, Ja. De vruilen. Met Pepijn, hè? Met Pepijn. Ja, ja. En dat was een mooi. Zou u het nog kunnen? Zo van, uh, nee, is er nog me, Ik zou het niet meer weten. Pepijn, is dat nog nieuws uit de deun? Wat is dat een... amputeert, vrouwen? Ja, iets <laughs> dergelijks. Ik, ik weet niet of het die, die serie was. Zoiets was het ongeveer. Meneer Heskes, we zijn er met vereende krachten... zijn we er dan toch een beetje gekomen om een... Uh... O, o, het is ongelooflijk dat het mogelijk is geweest. Wat? Dat, dat u dit allemaal dat, hebt gezegd? Ja, dat ik er door, doorheen ben gekomen. Nou, waarom niet? Ja. Met uh, vereende krachten kom je een heel eind. En dan, ook, ja. ook in dit gesprek. Uh, wilt u intussen weer even een slok nemen? Want ik vind, uh, als u zo lang met het glas in de hand zit... dan komt er niks uit. Het is een prachtig mooi idee. Ja. Uh, meneer Heskers, ik uh, mag u wel heel hartelijk bedanken voor dit gesprekje. Het enige wat je niet mag. Nou goed, dan bedank ik u niet voor dit gesprekje. Dan. Maar dan wil ik wel zeggen dat de luisteraars toch wel met plezier... nog even naar de gewone man hebben geluisterd... die er even het zijne van zei van zijn afgelopen tachtig jaren. Heel hartelijk gefeliciteerd nog hè? en nog een hele goede gezondheid. Heel veel dank. Twee heren, Herman Emmink nog volop in schwoeng... en Wam Heskes, die op zijn 80 80ste verjaardag in juli 1971... nog eens terugkijkt op zijn omvangrijke carrière. Twee jaar later, op 20 augustus 1973... overlijdt Wam Heskes drie weken na zijn 82e verjaardag. En vannacht was hij bij Woord van de VPRO hier op Radio 1 toch weer even terug. Mooi eigenlijk, hè? Dat geldt trouwens ook voor Herman Emmink. Leuk om hem weer even langs te horen komen. Hij schreef ten tijde van het programma Nachtvluchten de mooiste kaarten naar ons. Oude prenten waren het van Hilversum. Een beetje bolstaand van de typmachine rol. Maar goed, het uurtje oud sentiment is weer voorbij. Ik heb overigens opgezocht de schrijver, de Israëlische schrijver... van Hongaarse afkomst, Efraim Kishon. Die werd geboren op 23 augustus 1924 dan ontbreekt u in ieder geval niet aan deze informatie. Um, ja, het is tijd voor een kort journaal. In het volgende uur toch eigenlijk ook wel weer een beetje terug in de tijd. Hans van Mierlo in een aflevering van Tony van Verre ontmoet. Een gesprek zonder vragen, die zijn eruit gemonteerd. Dus het is een soort mooie monoloog van een bevlogen man... de moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.